In Paraguay heeft de politie bij de grens met Brazilië 1700 kilo cocaïne in beslag genomen en 19 mensen gearresteerd. Onder de arrestanten is de meest gezochte crimineel van Paraguay en ook enkele politiemensen. De verdachten kunnen tot 25 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. De politie nam ook vijf vliegtuigjes in beslag. In één van de vliegtuigjes, dat kennelijk was gecrashed, werden menselijke resten gevonden. Het weer wisselend bewolkt en grijst, daarna af en toe zon bij zo'n 10 graden.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Uh, het is natuurlijk tijd voor het goede morgen van Jan Emos. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emos. Goedemorgen. Sommige liefdes gaan nooit over. Uh, soms dan, uh, zit je even in een dip. Dan wordt het wat minder. Maar je weet van, van, uh, van sommige liedjes. Die komen altijd weer terug en ze zullen je altijd blijven bekoren. Ik heb dat met Temla Motown. Soms heb ik een periode dat ik denk... ah, Temla Motown, het was toch wel een beetje gelikt allemaal. En het was een soort blanke soulmuziek. Maar ja, dan hoor je ineens weer wat en dan denk je... wat zit ik te zeuren, het is het mooiste wat ooit gemaakt is. Temla Motown, dat was een, perfect, ja, een perfecte combinatie... van een groot aantal mensen op het juiste moment. Er waren de uh, producers, Dozier en uh, de gebloeders uh, Holland. Moet ik even goed nadenken. Brian Holland, Eddie Holland en Lamont Dozier. Die drie die, uh, schreven en produceerden vrijwel alle grote hits. Die kwamen terecht in heel goede handen... want uh, men kon beschikken bij Tamla Motown over de Funk Brothers. Dat uh, was een collectief van, nou, pakweg 40 veertig muzici met een paar uh, voortrekkers, Van Dyke, achter uh, alles wat toetsen had. En uh, James Jamerson was uh, ja, de meest geniale bassist... die misschien ooit wel in de popmuziek heeft rondgelopen, om maar wat te noemen. Ja, en dan uh, waren daar natuurlijk de artiesten uh, die het voortouw namen. Uh, Diana Ross en the Supremes, The Marvelettes, Marvin Gaye, noem maar op. Um, waarom begin ik hierover? Nou, van de week stuitte ik op een prachtige documentaire... Uh, die op de tv is geweest in Amerika. Uh, ik trof hem op, uh, op YouTube, gelukkig maar. En daar zaten die drie oude mannen, de twee Hollands en uh, Dozier... te vertellen over hoe ze het allemaal deden. En toen hoorde ik dit. One, 2, Als ik dit hoor, denk ik over Walter Winchell. It's time, America. Time for Walter Winchell. And we wonder if if that would work with guitars. I think we have four guitars then. Yeah, four guitars, yeah. And uh, and then we went in there in the studio and made that happen. With the... Kijk, en dat vind ik nou zo leuk om te horen dat simpelweg de tune van een uh, populair televisieprogramma beginnend met iemand die een uh, morsetoestel bedient... dat dat uh, gewoon de basis vormt voor het intro van uh, You Keep Me Hanging On... van The Generals the Supremes. Ik vind, vind dat heerlijk. Uh, het maakt de mannen misschien nog wel genialer dan ik, ik ze al vond. Want ga dat soort dingen maar eens omzetten. Ze waren helemaal gericht op de muziek... en alles wat ze opvingen en hoorden werd omgezet in muziek. Uh, en de Funk Brothers, die konden er wat van. Die uh, voerden gewoon alles uit wat dit drietal uh, bedacht op een weergaloze manier. Um, ik noemde net uh, uh, James Jamerson, de meest geniale bassist die de popmuziek ooit gekend heeft. Nou, dat weet ik niet, maar komt in ieder geval dicht in de buurt. Luister eens uh, naar de baslijn die hij speelt voor uh, de Four Tops in Bernadette. En naar verluid deed hij dat bij voorkeur met één vinger. Ook nog eens een keer. Ik wil niet eens weten of dat waar is. Het is gewoon mooi om het te aanvaarden, die gedachten. Uh, nou, we zijn nou toch aan het uh, frieken. Dan vind ik dat we uh, de Fang Brothers, de vaste mensen in de studio van Tamla Motown... toen ze nog in uh, Detroit zaten... Uh, ik wil, ik wil die, fun, uh, die Funk Brothers laten horen. Overigens, Benny uh, Gordy, de, de baas van Temla Motown... die vond niet dat ze de Funk Brothers mochten heten. Want dat het was maar een heel klein stukje verwijderd van vak. En dat was natuurlijk ten strengste verboden. Die vond dat ze de Soul Brothers uh, genoemd moesten worden. Nou, Onder elkaar deden ze dat helemaal niet. Nou, uh, ik wil uh, die club, geniale muzici... die eigenlijk alles konden spelen... eventjes uh, laten horen in Reach Out, I'll Be There... Fijn. Uh, het is uh, heel erg de moeite waard, wil ik hier uh, maar mee zeggen, om uh, een beetje uh, dwars door de opname, door de hits van Temla Motown heen te luisteren en uh, die Fang Brothers uh, te horen werken, als gekken werkelijk. Uh, en, en ze gebruikt ook allerlei uh, nieuwe effecten, de Theremin, dat piepende apparaat waar uh, we in Nederland uh, gelukkig uh, Velofsky's nu en dan mee aan de gang uh, horen gaan. Uh, nou, dat gebruikten ze. Uh, en ze, ze, ze benutten ook allemaal merkwaardige combinaties van uh, instrumenten... om een nieuw geluid te creëren. En die hele vette drumsound, dat was een hele, een hele simpele aanpak bij Temla Motown. Gewoon dubbel opnemen. Twee drumstellen, uh, dan kreeg je er een hele stevige ritmesectie van. Dat is later uh, wel gekopieerd, onder meer in Engeland... door uh, Alexis Corner in uh, zijn band CCS... Maar de uitvinders die zaten toch echt in Detroit. En de Tamboerijn speelde ook altijd een heel prominente rol in de ritmesectie. sectie. Nou, ik zul maar eens naar iets compleets gaan luisteren. Gewoon een, een product dat af was. The Marvelets en Destination Anywhere. Een prachtig, tragisch lied. Die vond, ik eigenlijk, uh, die vond ik eigenlijk beter dan Diana Ross in The Supremes. Die me wel eens ja, wat te gelikt overkwamen. Maar ja, als ik uh, van sommige nummers van Diana Ross uh, ook maar een stukje van het intro hoorde... dan ben ik al meteen verkocht. Het geldt zeker voor, voor deze, My Forever Came Today. Daar wordt uh, eigenlijk het hele pakket meteen uh, tegenwoordig gebracht. De Teremin, dat uh, piepende instrument wat ik uh, net liet horen. De blazers, uh, strijkers, uh, alle registers worden opengetrokken. Ja, en dan ben ik om. It's my Today, Diana Ross en the Supremes. Ik uh, moet haast maken, want ik heb er nog, uh, nog zeker twee. Ik bedoel, die ik echt kwijt wil. Uh, om te beginnen Shorty Long. God hebben zijn ziel. En uh, de enige hit die hij uh, mocht maken bij uh, Tamla Motown: Here comes the Judge. Flauwekul, maar geniaal gespeeld. Here ye. Here ye. The coats in session. The coats in session. Now, here come the judge. Here come the judge. Here come the judge. Stop eating at first. Cause here come the judge. Don't nobody bird. Cause here come the judge. Judge started. It was I. You don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey, boy, take off that hat. Where do you think you're at? I know where you gonna be if you don't eat my leave. I'm here. K-Dance. K-Dance. K-Dance. No, Does he look like the man? No, you are. Well, I'm sorry, you got to go then, eh? You, you can't recognize the man. No. You got to go. And guilty. Got two more to hide. Yes, here come the judge. They're probably possibly kind. Yes, he my... Oké, okay, nog één. Four Tops, Seven runes of Gloom. Tot volgende week. Maar Here Comes the Judge van Shorty Long was voor mij een nieuw. Hartstikke bedankt, leuk. Goed, Ko van Gemert zoekt en leest poëzie voor de nacht. En zijn thema is muziek en poëzie. Nee, andersom eigenlijk, hè. poëzie en muziek. Ik begin met een gedicht over muziek van Jan Kal. leerlingenorkest, eerste repetitie. Violen zijn de glans van een orkest, zei dirigent Ed Spanjaard, en ik kleurde. Hoewel verguld dat hij mij waardig keurde, vind ik het notenbeeld een roorsjachttest. Maar naast behorend waar mijn blik naar speurde, wordt Verdi mij na één keer manifest. Tchaikovsky en Vivaldi volg ik best. Poulenc is lastiger, en dan van Beurde. Ed dat ik mee mag doen op mijn viool... bij het zesde eeuwfeest onze oude school... doet mij nog meer dan dat ik toch al wist. Maar na het concert berg ik hem in de kist. Tot over tien of vijfentwintig jaar. Ben ik niet zelf gekist, dan zit ik klaar. Eén keer heb ook ik vele jaren geleden een gedicht over muziek geschreven. Dat kwam zo. Ik heb het op deze plek al eens eerder verteld. Ik was aan de bar van een café in gesprek geraakt met een leuke vrouw. Na sluiting vroeg ze me of ik nog even met haar mee naar huis ging. Dat deed ik. Daar aangekomen ging ze, nogal verrassend vond ik, achter de piano zitten. Ze speelde Satie. Nu had ik altijd weten te voorkomen dat ik daarnaar hoefde te luisteren. En dat viel in die tijd helemaal niet mee. Satie was razend populair, speciaal door de uitvoering van pianist Reinbert de Leeuw. Veel later hoorde ik op de radio verkondigen... ik meen door Wim Brands dat de Leeuw de composities van Satie veel te sloom speelde. In elk geval, Satie was een soort cultfiguur geworden... waar hij niets aan kon doen natuurlijk, maar waar ik niks mee te maken wilde hebben. Tot deze vrouw dit werk speciaal voor mij speelde.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 Ik eindig graag met een advies voor straks. Een gedichtje van Erik Satie zelf. Opstaan, tanden poetsen, haren kammen en het goed maken. Dit waren Daniel Verzano en Philippe Entremont op het album Eric Satie Piano Works. Gaat u mee naar de film? Je ga. Ik ga. Maman? Tout à l'heure quand je suis entré, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petit. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Non, non, non, ok. Qu'est-ce qui se passe Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Je me garderai bien. Mais c'est quoi mon image Tu es un monstre parfois. Non mais ja, je me y a, tu es devenu fou? Assieds-toi. Non mais je veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y film Amour van Michael Haneke. In Cannes terecht bekroond met een gouden palm. En ook voor de grote Europese filmprijzen staat hij eh, nog hoger genoteerd. Dat is nog niet uitgereikt, hè? Nou, u weet ondertussen dat Haneke geen films maakt om te vermaken... maar om te confronteren en tot nadenken aan te zetten. Hè? Denk maar aan Funny Games, aan Caché en Das Weize band. Nou, mooi eh, dat dit soort films in Europa eerder in de prijs gevallen dan in de VS. Zeker weten. In Amour volg je eh, een, een 80 ruim 80-jarig echt... En al aan het begin van de film zie je de dood van de vrouw. En daarna wordt het verhaal tot dat punt terugverteld. Hè? Hoe zij door een broer te langzaam steeds zieker wordt, uh, steeds minder kan. En hoe haar man daarmee omgaat. Hoe verzorg je de ander? Wat is nog een menswaardig bestaan? Nou, Kijkend naar de film dacht ik aan de dood van allerlei geliefde familie en vrienden. Wat een geworstel dat bijna altijd is. Hè? Weten wat je rol is, wat je kan doen voor die ander en vooral wat je moet laten. Nou, Michaël Haneke die zei in een interview in de filmkrant het volgende. Hoe ga ik om met het lijden en het leven van een geliefde... is een vraag die men wel kan stellen, maar niet kan beantwoorden. Ik geloof dat de toeschouwer daardoor een gevoel van solidariteit krijgt. Het gevoel niet alleen te zijn. En zo'n troostend effect is wonderbaarlijk. Nou, tot zover dat citaat. Nou, de acteurs zijn fantastisch. Het is de 85-jarige Emmanuel de Rive en de 82-jarige Jean-Louis Tritignan... Nou, toen hij de film terugzag, die toen zei hij... nou, er zit zoveel liefde in die film. Waarom heet die niet gewoon Liefde, Amor? Ja, nou, terecht. Het is een film over wezenlijke dingen, over liefde en dood. Nou, Zorg dat je ergens de gratis filmkrant uh, uh, scoort... want uh, filmjournaliste Dana Linsen schreef er een, een mooi en heel helder stuk over deze film. En uh, ga de film zien. Oh, wacht, ik zet wel een, een linkje naar dat artikel op mijn site... En dan nu een keiharde overgang naar Rex van Beuningen. Jan Emoes praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emoes. Ja, je zou zeggen, het thema waar jij hele ochtend aandacht aan wilt besteden... is totaal uitgekoud. Maar ik uh, weet van jou, als jij ergens over begint... voeg je altijd weer iets toe. Dat hoop ik inderdaad. Jan Nemans, uh, uh, het is namelijk zo dat ik eigenlijk vannacht een persoonlijke touch aan, aan, aan deze rubriek wil, wil uh, toevoegen. Echt? Ja, zeker. zeker. Want het gaat over de liefde. We hebben dat uh, volgens mij in onze lange carrière nog niet gedaan. Maar ik denk, weet je wat, ik zat er al een tijdje op de broeden, een paar weken. Ik denk, nou, ik moet er toch eens eventjes uh, Jan vragen of je dat goed vindt. En dat vind je natuurlijk goed. Dus we gaan het over... L-O-V-I -E hebben. Pardon? Over L-O-V-I. -E. L-O-V-I. -E. Dus love. love. Oh. Ja, en, en, en het gaat over de love van mij. Van, van, van Rex. Dus uh, ik zal het maar zeggen. Ik ben uh, een 18 jaar... Uh, heb ik een relatie gehad. En dat ging erg goed. Moet ik zeggen. Maar niet goed genoeg. Dus op een gegeven moment uh, ja, gaat dat dan toch uit. En um, nou, ik, ik wilde eigenlijk uh, om kort te gaan uh, een plaatje draaien voor, uh, voor mijn liefde. Ik, uh, het is ook 18 jaar uit nu, precies, op de kop af uh, vandaag. En uh, ik wil, ik wil uh, zeggen hoe ik uh, voor haar voel eigenlijk nou, nog. Mijn voorstel is dan, uh, ik vind het ook best, best wel eens leuk hoor... dat je, uh, ik bedoel, iedere week heb je het over allerlei muzikale vondsten die je gedaan hebt. Ik vind het best leuk dat je deze tijd nu eens uh, uh, pakt om een persoonlijke boodschap uit te spreken. Microfoon is voor jou... Uh heb je het op papier? Of, uh... Nee, ik ga het gewoon uit mijn hart doen. Oké, okay, nou, uh, ga je gang. Maar ik zou Rex niet zijn om toch iets over de muziek te zeggen. Want het is niet uh, gewoon een plaatje. Het is In Love, heet het? Love, L-O-V-I, van de Ains Brothers. En ik wil dat de luisteraars, behalve op mijn, uh, zeg maar, mijn liefdesverklaring... Uh, of een soort van uh, terugdenken aan, is het eigenlijk... toch ook letten op het uh, dubbele fluitarrangement uh, van Hugo Winterhalter... Uh, niet de eerste de beste die heeft vele fluitarrangementen gemaakt Hugo Winterhalter Win Hugo Winterhalter het is ook zijn orkest wat je hoort en uh, het, het gaat over de liefde dus nou laten we het maar laten horen ik, ik uh, zat zoals... wou, je niks, wou je niks meer zeggen dan? ik wou uh, zeggen uh, dat ik nog steeds heel gek op je ben Anja Anja waar woont ze eigenlijk Anja? Ik, uh, maar ik. Kan je even de plaatspeler op onzetten, Jan? Ja, hij staat aan. Ja, ik woon even. Anja? Anja. Heet ze Anja? Ja, ik hou. Ja, 18 jaar bij elkaar geweest. Ja, en 18 jaar uit elkaar. En ik, ik hou nog steeds heel veel. Denk, denk je nog vaak aan. Je bent nog zenuwachtig ben hè? Even kalm, even kalm, zet hem op. Zet hem op. Voor Anja dus. Hè? Ja, dit is voor Anja. Dubbe... Waar woont ze? Dubbele fluit uh, in Geleen. Dubbele fluit, uh, dubbele fluit arrangement. Uh, let op. Heb je nooit meer contact gehad met Anja? Nee. Ja. Mooi dit hè? Dat is wel mooi. Ain't in love. I ain't in love. My knees are all shaky and my eyes are red. I went to the doctor and the doctor said it's la ha. So sweet, you're so sweet. I want to be with you all of the time. Hug you, kiss you, baby, cause I'm in love. My mama's so worried I can't eat or drink. I'm tossing and turning, I don't sleep a wing. Ik moet hem iets eerder weghalen. Sorry. Uh, iedere dinsdagochtend op radio 4 bij Karo's, de ochtend van 4 tussen 7 en 9, heeft Margriet Vromans de eer en het genoeg om de schrijver A.L. Snijders te spreken. En uh, ja, van hem een ZKV te krijgen. Een zeer kort verhaal, want dat kan meneer Snijders ontzettend goed. En nu mag ik die ZKV's hier uitzenden. Dus ik zou zeggen, luister en geniet. Dit keer geen Margriet, maar Mieke van der Wij met A.L. Snijders. Het is tijd voor het ZKV, het zeer korte verhaal van A.L. Snijders. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen. Hoe is het met u vandaag? Mieke. Ja. <laughs> uh, hoe het met me is. Ja. Oh ja. Nou, ik vond het heel leuk om te horen daarnet dat de verslaggever in jullie programma uh, uit New York op een gegeven moment zei, u hoort het geluid van de gele taxis. Ja. Dat, was he dat is... Toch ontzettend interessant dat je dan ineens aan dat woord gele gaat denken. Want uh, er wordt iets uh, verteld wat voor je oren is. En dan ineens zitten je ogen er ook tussen. Mm. Hè? Ja, en dat, ja, je ziet Ik dat ook. Ik vond het heel merkwaardig ja. dat me dat zo uh, <laughs> opvalt. Terwijl ik dacht in de biologie, niet dat ik daar iets van weet, kun je wel zeggen, dit is het geluid van de witte reiger. Omdat jij dan wel weet dat de rode reiger een ander geluid heeft. En dan is het ineens zinvol. Merkwaardig zijn deze dingen toch allemaal. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe zit u erbij? <laughs> ja, ik... Zit er een beetje bij als een uh, verschrompelde oude man die naar buiten zit te kijken. Wat het prachtig weer is. Nul graden trouwens. Ik ben het er net even gaan voelen. Ik dacht, het is weer koud vanmorgen. Ja, maar nul graden, dat is mooi. Dat zit net zo tussen alles in. Dat is erg uh, Obama en <laughs> ja. uh, uh, eh, Romney-achtig. Ja. Het kan vriezen, het kan dooien. Ja. Dat kun je wel zeggen. Ja, goed. Nou, okay. u hebt weer een mooi verhaal gemaakt. Ik heb een ja. stukje gemaakt er weer, waar ik veel van houd een groot citaat in zit. En dat is van Rudy Kousbroek, die ik erg uh, bewonder. Het stukje heet Uitvinding. Ik heb niet alleen mijn eigen kinderen wel eens uit het water gered. Ook een neefje dankt zijn leven aan mijn snelle sprong van de kade. Ik trok hem omhoog tussen wal en schip. Lang geleden, dat wel. Lang geleden. Als ik lees dat een vreemde man het leven heeft verloren bij een reddingspoging van een suïcidale vrouw op een spoorwegovergang, denk ik natuurlijk aan de drijfveren van die man. Waarom ik het deed, is me duidelijker dan waarom hij het deed. Ouder en kind is iets anders dan een vreemde achter een slagboom de kip die in regen en kou haar kuikens in de gaten houdt... en ze beschermt als een mobiele tent. Het is november. Het is s'nachts al drie keer onder nul geweest. Ik, ik kijk naar haar en beschouw haar gepriegel als moederliefde. Maar als er een kuiken dood ligt, kijkt ze er niet naar om. Ze toont geen verdriet, ze loopt er langs. Ze reageert alleen op bewegend leven... Biologen zullen wel een verklaring hebben. Ik lees een opstel van Rudi Kausbroek, De Uitvinding van Het Kind. Ik citeer. Het begint langzaam tot de westerse 20ste eeuwse mensheid door te dringen. De manier waarop tot nog betrekkelijk kort geleden met kinderen werd omgesprongen, is een onvoorstelbare, zich in de nevelen der geschiedenis verliezende nachtmerrie. Ongetelde, traag voorbij kruipende eeuwenlang... ...werden kinderen onder voet, aangeramd, uitgebuit en verkocht. Als ze niet eenvoudig en zonder dat iemand zich er druk om maakte... ...werden uitgeblazen als kaarsen. Vooral dat laatste. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee men zich van kinderen ontdeed... ...dat is voor ons volkomen onvoorstelbaar... Kinderen waren je eigendom, je kon ermee doen wat je goed dunkte. Einde citaat. Nu moet ik bekennen dat ik net zo'n willoos schaakstuk in de natuur ben als de kip. Als ik een klein dood dier vind, ruim ik het op zonder mooie gevoelens. Erg kort, ik weet waar mijn moderne menselijkheid begint. Anna Akiko Meijers en Lee Jan, viool en piano... uit een melodie voor viool en piano van Sergei Prokofjev. Ja, volgens mij viel er net één klein woordje uit de zin. Mijn herinnering is erg kort, zei A.L. Snijders. Als u dat nou nog eens uh, precies na wilt lezen... dan kan dat altijd hè? via onze site. moet u gewoon doen. En nog iets anders, we hebben er al eerder aandacht aan geschonken. De AL Snijdersprijs voor het beste korte verhaal. Er zijn honderden verhalen binnengekomen bij AFDH. Dat is de uitgeverij van AL Snijders die de competitie organiseert. En daaruit gaat een vakjury de winnaar kiezen. Maar het publiek kan ook stemmen. De beste 50 verhalen staan online. Via een link op onze website kunt u allemaal tot 12 november stemmen. En op 24 november rijdt Margriet Vromans de publieksprijs uit. Goed, dat was Mieke Wij. Luister straks vanaf 7 uur weer op Ka naar Karo's ochtend van vier op Radio 4. Tijd voor F. Starik. F. Punt Starik, sorry. Uh, hij is aan het selecteren voor zijn nieuwe bundel. Hij leest en hij gooit weg. Luistert. Dit is nog een eenzame uitgaat. Put. Dit is een gedicht uh, dat ik uh, toen Gerrit Komrij overleed... eigenlijk terug in mijn bundel had uh, willen stoppen. Uh, Gerrit Komrij, onder andere schrijver van de, de prachtige... encyclopedie van de stront, uh, cacafonie geheten... Er werd een lijk in een uh, rioolgemaal gevonden uh, aan de Amsterdamse Krukjesweg. Uh, uh, ik had Gerrit uh, komrij zeer kort tevoren uh, in Nederland gesproken. Dus toen uh, dacht ik, daar moet Gerrit een gedicht over schrijven. Maar hij bleek al onderweg naar Portugal te zijn. En hij was er niet meer. Toen heb ik het gedicht zelf gemaakt. Uh, maar het is uh, min of meer ontleend aan kakofonie, de Encyclopedie van de Strond in het gedicht heet Put. Over hoe we onze maaltijd toebereiden... zijn bibliotheken volgeschreven. Hoe al dat verrukkelijks ons weer verlaat, we willen het niet weten. Niets weten dan dat je bent gevonden en waar... en niets liever dan niet daar, waar wij ons allemaal ons leven lang gedachteloos op dagelijkse basis ontlasten. Altijd achteromziend of dit nu alles is of juist heel veel. Al wat ons verlaat. En hoe we ons verbonden weten in die ondergrondse darmen van de wereld. Aangesloten op ons lichaam, hoe dan ook, die zak vol stront en botten. We produceren niets dan afval, slijk. We zijn ons liever kwijt dan rijk. Uh, ik heb toen Gerrit overleed dus even gedacht... ik stop hem er weer in terug. Ik vind het niet het beste gedicht uh, ooit voor een uh, eenzame dode geschreven. Maar ik vind het ook wel heel direct uh, en ook uitsluitend verwijzen naar hoe deze man geëindigd is... namelijk in, dat, in, ja. in die rioolput. En, uh, dat vind ik uiteindelijk ook weinig, weinig erevol... om dan daaraan dat hele gedicht op te hangen. Al zit er wel degelijk natuurlijk die ontroerende gedachte in, we zijn ons liever kwijt dan rijk. Uh, dat is met deze man gebeurd uh, hij is gedumpt. Dus in dat opzicht vind ik het wel kloppen, uh, uh, maar in zijn totaliteit denk ik niet dat het bewaard moet blijven. En Gerrit, heeft hij het ooit gelezen? Uh, uh, ja, ik heb het hem wel opgestuurd in... Uh, we hebben het ook later heel even over gehad. Van, uh, ja, jammer dat je niet kon. en uh, Hij vond het ook jammer, hij had het graag gedaan. Maar ja, hij was alweer weg. En, uh, hij, hij vond dat ik het aardig had opgelost, maar uh, ja. Verlies zijn dood? Ik vind het een heel groot verlies, ja. ja. Niet alleen een briljante uh, dichter, maar ook een, een ongelooflijke fijne kerel... Uh, ik was altijd heel blij. Ik kwam er heel vaak tegen op festivals. En uh, op al die plekken waar je als dichter moet verschijnen. En wij waren altijd heel blij uh, om elkaar te zien. Ja. ja. muziek van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en een Marangi-kwartet... te vinden op het album Testimony. En de afgelopen week hebben ze de Edison Jazz Nationaal National gewonnen. Ik citeer even uit het persbericht. De jury roemt Testimony, een suite in twee delen... interiori, een introspectief deel en exteriori, een loflied op de expressie. De luisteraar wordt meegesleept door de prachtige composities van Martin Fonsen... die zijn inspiratie inspiratieput uit verschillende bronnen... en de muzikale verbeeldingskracht van trompetist Erik Vloeimans en het sublieme spel van het Matangi-kwartet, strijkkwartet. Testimony is voor de jury een project... waarin hedendaags gecomponeerde en geïmproviseerde muziek... op een fascinerende manier zijn gecombineerd... tot een boeiende muzikale ervaring. Hoe, nou, ik heb natuurlijk onmiddellijk... eindelijk is die hele plaat gekocht bij Basta Music... En nou, ze hebben gelijk. Mooi. Goed. Maar we zijn nog niet klaar met de heer Starik. Mag ik vriendelijk wijzen op een mooie documentaire... die morgenavond te zien zal zijn op Nederland 2? De documentaire Poel des Doods van regisseur Astrid Bussink. Hierin staat de gelijknamige groep Amsterdamse dichters... rond F. Starik, Menno Wigman en Maria Barnas Centraal. En deze dichters die schrijven gedichten voor overlevenden... Hè, zonder nabestaanden, waarvoor hij nou, had er net een voorbeeld van... Alleen in Amsterdam overlijden jaarlijks gemiddeld 15 personen... waarvan niemand de uitvaart zal bijwonen. En soms zijn het mensen waarvan alleen de naam bekend is... soms zelfs dat niet. Nou, de dichters begeleiden hen naar het graf... middels uh, een voor de gelegenheid geschreven gedicht. En bij hoge uitzondering mocht daarvan F. Starik gefilmd worden... bij uh, tienjarig bestaan van deze eenzame uitvaarten. En de film wordt, uh, voor het eerst, werd voor het eerst vertoond... op het Nederlands Filmfestival afgelopen september. En toen sprak F. Punt. Staar ik deze woorden. De eenzame uitvaart geeft nooit toestemming om een uitvaart te filmen. Normaal gesproken. Dat een Astrid in is gelukt, betekent niet dat het u ook zal lukken. Komt u over 15 jaar nog maar eens terug als we 25 jaar bestaan. En de eenzame uitvaart moet wel een beetje eenzaam blijven. Vanaf het moment dat ik nu tien jaar geleden met de eenzaam outfit in Amsterdam begon, was er belangstelling van de media. Televisie, radio, documentairemakers, journalisten, studenten met inscriptie, dit of dat, fotografen van allerlei slag. Elke week is er wel iemand, elke week is er wel wat. Je kunt een lijk niet vragen of hij zin heeft om postuum beroemd te worden. Voor de dichter. Voor de integriteit van het gehele project is het van belang dat hij zich niet over het hoofd van de dode heen richt tot een ongewis publiek dat voor de televisie zit, maar dat hij werkelijk tot de dode spreekt in de werkelijke situatie is. Zijn onzichtbaarheid maakt deel uit van de kwaliteit van de gebeurtenis, die in onze gemediatiseerde wereld dus in strikte zin geen gebeurtenis is. Het product is de situatie, de dichter en de dode. De dichter heeft in de week voorafgaand aan de uitvaart aan niemand anders gedacht. Hij heeft een gedicht geschreven dat hij nu aan de doden meegeeft. De aanwezigheid van een camera vernietigt dat geschenk of maakt het op zijn minst disputabel. Hoe heeft het dan toch zo ver kunnen komen? Daar wordt verschillend over gedacht. We zijn het allemaal over eens dat in de ideale wereld de eenzame uitvaart niet zou voorkomen. Dat er geen dood eenzaam zou overschieten ten prooi aan een die hem niet heeft gekend, deze eenzame dood, en hem ook niet zal leren kennen. Iemand die niemand meer zal leren kennen, zijn denkoefening ten spijt. Onze chef van de dienst Bert Kiewik, vindt dat we ons niet moeten aanstellen. Hij vertelt dat hij als puber ook niet op de foto wilde en dat we nu geen puber meer zijn. Nu stil blijven zitten. Nergens speciaal naar kijken. Niet uit hun ogen controleren of je in beeld bent. Of je misschien onopgemerkt een stukje kunt gaan verzitten. Je hebt ineens verschrikkelijk een jeuk op je kop gekregen. Je zou wel willen hoesten. Je slikt. Je kunt jezelf horen slikken. Wie moet figureren in een documentaire heeft een probleem. En ik weet nu ook welk probleem. Je bent ineens de acteur van je eigen leven. En je hebt nooit... Een opleiding tot acteur gevolgd. Het een klaas-effect. Als je weet dat je gefilmd wordt, kun je ineens niet meer lopen. Voetje voor voetje ga je vooruit. De cameraploeg rent over het naastgelegen pad en rent vooruit... alsof ze daar verstoppertje aan het spelen zijn. Bij de koffiekamer treffen we de filmploeg weer. We gaan met z'n drieën bij een klein staattafeltje staan... We zwijgen, we krijgen koffie, ik vraag om water. Wat is nu de bedoeling, vraagt Iwik aan het groepje filmers dat ons van enige afstand gade slaat. Nu gaan jullie dus allemaal briljante dingen zeggen, moedigt Assy. Als of ik mij naar buiten wil komen, ze willen graag beeld hebben van hoe de dichtere wegfietst van de begraafplaats, dat is goed. Ik zal de wereld laten zien dat ik kan fietsen. Ik weer op een oude licht. En fiets weg, zwaaiend naar de camera. Dag, de wereld zal zien dat ik kan fietsen. Later, als Busja bij me thuis komt filmen om te laten zien dat dichters voor hun beroep voornamelijk uit het raam staan te kijken, krijg ik nog een standje. Dat ik heb gezwaaid naar de camera. En dan kun je zien dat er een camera aanwezig is geweest. En dat mag juist niet. Over 15 jaar zal ik het beeld uitfietsen zonder te zwaaien. Dat heb ik dan tenminste geleerd. Voor nu wens ik u heel veel kijkplezier. Want hoe nuffig die dichters ook over de aanwezigheid van de camera in hun leven mogen doen, het heeft wel iets schitterends opgeleverd, als ik dat zo mag zeggen. Mag ik dat zo zeggen? Ja. <tiedacht> ja dat zo zeggen. Ik wil graag een, een, een warm en beschaafd applaus voor Astrid Plus. Ja, sorry voor de geluidskwaliteit, eh, maar ik wou u deze prettige toelichting niet onthouden. Dus kijk, hè, morgenavond Nederland 2... Goed, nou vergeet onze website niet, www.adelinevallier.nl. kun je van alles terugluisteren en teruglezen. En ik krijg een hele zure reactie van een en een keer vandaag. Ik kan er ook niks aan doen als, de, als de, de apparatuur hier... Dan moet je bij de NOS zijn. Het niet doet. Verdorie. Goed. Nou, uh, wat wou ik nog verder zeggen? Je kan een Radio 1-app downloaden hè, voor je smartphone. En um, wat kan je nog meer doen? Oh, je kan me mailen, het Goede Leven, het KRO.NL. En uh, ik kan hem hebben, vrienden op Facebook. En dan zet ik al die dingen, die podcast ook op Facebook. Is leuk. Goed. Um, volgende week ben ik jarig en dan komt Jan Emos op bezoek. Dus ik zorg voor uh, taart en Ranja. Het wordt fameus.